ZFM ZFM Met nu, het. Welkom bij het Tweede Uur het op jouw ZFM Zandvoort Ja, het nieuws en weer van... Uh, en ja, een nieuwslezer is die denk ik een lekker snoepje had <lacht> Dennis die ligt nu ook op de tafel Wat lachen <lacht> ja, ja, kan gebeuren hè Mevrouw die staat gewoon lekker het nieuws te lezen met een keelsnoepje ja? <lacht> Lekker pepernootje Een pepernootje, een stukje marsepijn Het hoort erbij allemaal ben je misschien uh, pakjesavond ja, al hard Het staafje. Zou zomaar kunnen. Hey, ben je lekker uh, Sinterklaasavondje al aan het vieren? Het kan allemaal. Hou jou see it? Zand wordt er uh, gewoon lekker erbij. Wat see it sessions. Ik denk dat er wel pakketjes door de lucht gaan vliegen dan. Nu, in de mix. DJ Dion Sydney. I just need to let you know scars from her, scars from you see her. I don't wanna just pretend, that's why I have to let you know Sound of the new shit. <laughs> A little bit of your love but get me by You know, I know, why we're both here all alone So take my broken heart down, hold me close You and I Obsession. It's about what Je zit Zitterklaasavondje misschien. Zing er maar even mee. Het mag ook met een paar pepernoten of een staan in je mond. Gewoon omdat het kan. Ja, of zo'n kikkertje. Hoe heet die dingen? Vrijdagavond. See it in the house. See it sessions. DJ JK. DJ Dion City. Je kunt er niet omheen. Je kunt er niet onderdoor. Wij zijn er gewoon voor. Ik probeer het een beetje opruimen. Dit is, ik vond hem lekker. Ja? Ja, vond hem lekker. Ja, net, what the fuck, Bruno Mars, heerlijk. Bruno Mars? Ja, what the fuck, Steve Jovi remix. Ja, Bruno Mars? Ja. Ik vond Bruno Mars. Jawel man. Nee, Danny denk, alle verhelden. Ja, hé Bruno Mars. Hé, waar waren je? uit? Zie het in de houten, volgende week weer. 9 uur charm. Maak een mooi weekend van.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 Het gif dat de Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak... voor het Joegoslavië-tribunaal innam... was kaliumcyanide, beter bekend als cyankali. Dat is de voorlopige uitslag van een toxicologisch onderzoek. Praljak dronk het flesje gif woensdag leeg in de rechtszaal... voor de televisiekamera's, kort nadat hij te horen had gekregen... dat hij ook in hoge beroep schuldig was verklaard aan oorlogsmisdaden. In 2013 werd hij al tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hoe Praljak aan het gif is gekomen... en hoe hoe hij erin is geslaagd het de zittingszaal binnen te smokkelen wordt nog onderzocht. Minister Zeilstra van Buitenlandse Zaken zei vandaag dat Nederland niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de zelfmoord. Omdat het geen Nederlands maar een internationaal tribunaal is onder toezicht van de Verenigde Naties. Talpa verkoopt zijn belang in TMG van bijna 30 aan de Vlaamse uitgever Mediahuis. En daarmee komt een definitief einde aan de pogingen van Talpa oprichter John de Mol... om het moederbedrijf van de Telegraaf, TMG, in handen te krijgen. Tegelijkertijd verkoopt TMG zijn belang in de Talpa-radiotak terug aan de Mol. Daar vallen de radiozenders 538, Sky Radio, Veronica en Radio 10 onder. Zo worden TMG en Talpa volledig van elkaar losgekoppeld. In een loods in Brabant, in de buurt van Fijnaert, is voor bijna 300.000 euro aan gestolen spullen gevonden... zoals iPads en iPhones, horloges en sigaretten. Vier Albanese en een Roemeen, alle in de dertig, zijn opgepakt. Ze stalen voornamelijk uit opleggers op parkeerplaatsen. Ze blijven zeker twee weken vastzitten. Het weer tot slot droog, op een aantal plaatsen vriest het al licht en vannacht en morgen vroeg vriest het 1 tot 4 graden. Lokaal is er kans op gladheid, in het hele land kans op mist en die kan ook weer aanvriezen. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen. In het zuidoosten kan dat s avonds natte sneeuw.